Maar Wade vindt dat die regel niet voor hem geldt... omdat hij nog niet in de grondwet stond op het moment dat hij in 2000 aantrad. De Colombiaanse rebellenbeweging FARC gaat zijn laatste gijzelaars vrijlaten en stopt met het kidnappen van mensen. Dat heeft de FARC op zijn website laten weten. Eerder liet de linkse beweging al een aantal gijzelaars vrij... En zou er zouden nog tien mensen in gijzeling worden gehouden. Sommigen zitten al meer dan twaalf jaar vast. Het gijzelen van mensen was jarenlang een manier... om de activiteiten van de FARC te financieren... De vrijlating was een van de eisen van de Colombiaanse regering... voor onderhandelingen over een einde van de strijd. President Santos van Colombia heeft via Twitter gereageerd. Hij noemt de stap bemoedigend, vooral voor de familieleden... maar nog lang niet voldoende. De politie in Helmond in Brabant heeft vanavond de 51-jarige ex-partner opgepakt... van de twee weken geleden dodelijk verbrande vrouw. De Helmondse vrouw van 44 jaar werd in een bos bij Knechtsel gevonden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 Dan nog het weer, vanavond op vannacht kans op mist. Morgen is het bewolkt en valt af en toe wat regen of moet regen. Temperatuur morgen een graad of negen. Dagen daarna is het zacht en overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. Constantijn Huygens, Hugo de Groot, Prins Maurits. Ze lieten zich graag portretteren door Michiel van Mierenveld. De Delftse meester was de succesvolste portretschilder van de Noordelijke Nederlanden. Hofschilder van de Oranjes en geslaagd ondernemer.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 reis langs typische Nederlandse fenomenen en begrippen. Maar het is natuurlijk niet gezegd dat de encyclopedie daarmee af is. Wij doen vandaag de U, de V en de W en de X en de Y en de Z. Oh, die moffelen we even tussendoor. Maar die komen misschien later nog aan bod, wie weet het. Maar nu eerst een museum. Een museum met schilderijen, foto's, een enkel object, object een lichtbox. Een museum in... Amsterdam, en ik weet bijna zeker dat u daar nooit bent geweest. Het is een museum met moderne kunst. Daar hangt abstracte kunst van hoge kwaliteit. Maar we kennen het niet. Omdat, ja, omdat we denken dat mensen als Ahmed Mater... of uh, Sami Al-Turki of Abdul Nazar Garem dat die geen kunst kunnen maken, maar toch maken die kunst. Ze maken kunst. Het is kunst, dat zult u zo horen, die er toe doet. Kunst die maatschappij kritiek in zich herbergt. Kunst die dingen zegt over het land waar het vandaan komt. Kunst die er eigenlijk om schreeuwt om gezien te worden. En wij gaan deze kunst, die gaan wij zien op de radio. We gaan erover praten. We gaan het horen. Programmamaker Amy Colau. Die weet wel dat dit museum bestaat. Ze kon het vinden ook nog. Dus zij toog erheen. En zij maakte vanavond de documentaire. De man die nooit naar Mekka ging. Het Leidseplein in Amsterdam, hier een paar honderd meter vandaan liggen de grote musea, het Rijksmuseum Van Gogh, het Stedelijk. En daar gaat de grote massa toeristen over het algemeen naartoe. Maar hier, een zijstraatje van het Leidseplein, als je voorbij de Schouwburg loopt, langs café Mokum en café de Waagd, café Koper, en dan bij de Oesterbar naar links... Dan kom je in de Leidse een smal straatje, en daar eh, in een kantorenpand daar bevindt zich het enige museum ter wereld met louter hedendaagse Saoedi-Arabische kunst. Het Greenbox Museum. Ja, Saoedi-Arabische moderne kunst. Dat bestaat dus. Oh. Oh my God. Osama Bin Laden, moslim en multimiljonair, afkomstig uit Saudi-Arabië. Saudi-Arabië, denk ik aan een warm land, woestijn, Arabieren, de heilige stad, Mekka en Medina, olie sheikken. The verdict, shocking. The sentence, even more so. A Saudi woman, beheaded. Her crime, practicing witchcraft and sorcery. Het enige wat ik weet is dat het een erg homo-onvriendelijk land is. Wij die moslims bidden tot Mekka. En dus dit ben iedere ieder moslimse wens dat ze één keer in een leven daar aan die daar kunnen bidden zeg maar. Gesleierde vrouwen. Ja. Besnijdenis. Dat was het eigenlijk. Helemaal <laughs> niks vandaag. Ik weet alleen dat ze dat dat doen toch? Sorry? Ze besnijden daar de daar vrouwen toch? Osama bin Laden, islam, oliesheiks en mensenrechten schendingen. Dat is het wel zo'n beetje. Zo staat Saoedi-Arabië hier bekend. Net zoals Nederland ongetwijfeld in Saoedi-Arabië bekend zal staan... als land van molens, klompen en tulpen. Of erger nog, als een Sodom en Gomorrah van drugs en hoeren. Zo gaat het met stereotypes. Dat weet ik wel. Toch was ik verbaasd toen ik hoorde over internationaal gewaardeerde kunstenaars uit Saoedi-Arabië. Want hoe kun je in godsnaam interessante kunst maken in een onvrij land? Zo mogelijk nog verbaasder was ik toen ik ontdekte dat er een museum was in Amsterdam, mijn eigen woonplaats, voor Saoedi-Arabische kunst. Wie richt er nou een museum op voor Saoedi-Arabische kunst in Nederland? En wat voor kunst is dat dan eigenlijk? Door de schuifdeur. Hoi, ik kom uh, voor de Greenbox Museum. Ja. Okay, moment, ik kan je even bellen. Ja. Ja, Arnoud, met Charles. Je hebt een bezoeker voor uh, Greenbox? Oké, okay. is goed. Dan uh, zal ik dan op um, jou wachten of, of kan, kan ik haar naar boven sturen? Is goed, oké, okay. dank je. Ja, ja hij komt over een minuutje, dus als je even kan blijven wachten. Oké, okay. ja, is goed. Ik wacht even hier op deze bank. Hallo. Hoi, Charles. Uh, dag, wie voor het museum? Hoi. Emi. Dag, Emmy. Dank je wel, Charles. gaan we naar de lift. Ja, dit is een soort kantooropwand of zo. Het is een cultureel verzamelgebouw. Dus er zit van alles. Er zit ook de Tango Club. Die zit onder ons het, s avonds is dat wel een schap. Oké, okay, gaan we met de lift. Vijfde etage. Het is niet echt een uh, normale plek voor een museum, of wel? Hartje Centrum Amsterdam bij het Leidseplein. Goeie, de... je moet op vijf hoog achter. Ja, precies. Hij heeft de ook de Max Havelaar geschreven. Op drie hoogachtig. De deur gaat open. Ik ben de eerste vandaag. Dus ik moet zelfs de lichtste nog aan doen. Ja, het is een langwerpige ruimte. Hoe groot is het hier? Ja, het is. Uh... 70 vierkante meter, dus zeg maar dat die muren ongeveer 11, 12 meter lang zijn en dan is het 5, 5,5 meter breed of zo. En het staat bomvol met kunst. Ja, dat is de filosofie zoals het, het ouderwetse verzamelen. Gewoon, ik heb niet de luxe om een 20 meter witte muur dan een entwandelen een kunstwerk en dan weer 20 meter wandelen. We proppen zoveel mogelijk boven en onder elkaar als we deze ruimte wegkrijgen. Moet je nog dingen doen voordat je open kan? Behalve het licht aan doen? Uh, ik moet af en toe de vloer en, en, en het licht aan doen en dan verder is het gewoon open. Is het een galerie? Nee. Of is het echt een museum? Wat is het verschil? Uh, met een galerie kun je rijk worden, geld verdienen... Ja, een galerie verkoopt kunst in de Nederlandse begrippen. In, in Engeland ligt het wat anders. Nee, ik ben echt een museum, maar ik verzamel alleen. Je moet ook een kaartje kopen als je binnen wil komen. En ik onderzoek wat Saudiers uh, maken. En ik schrijf er af en toe over. En ik heb een, uh, op de website hou ik ook een soort encyclopedietje bij. En, uh, dus ik gedraag me als museum. Ja, u had het waarschijnlijk al gehoord. Oprichter van het museum Arnoud Help is verre van een Saudi. Hij is gewoon een Nederlander. Maar hoe komt een Nederlander er toe om een Saoedi-Arabisch hedendaags kunstmuseum te beginnen. Daar heb ik misschien wel twintig antwoorden op. Maar misschien is het, het belangrijkste dat ik een Nederlander ben... met ook nog Indonesische roots in mijn familie, mijn eigen geschiedenis ken. En dat ik in het licht van alles wat er aan de gang was met de islam... zowel in Nederland als na 9 -1, 1 in de rest van de wereld... ik me herinnerde dat wij vroeger een professor... Christian Snoek-Orgonja hadden... ...die ergens in 1885 gezegd heeft... ...laten we eens naar Mekka toe gaan... ...wat een beetje het rituele hart van de islam is... ...en kijken hoe mensen daar denken. En um, nou kan ik niet 1, 2, 3 naar Mekka. Hij heeft zich toen bekeerd. Um, maar ik dacht, je kan het op een andere manier doen. Ik ga, draai het om. Ik ga verzamelen wat... Zei, ...aan kunst maken. Kunst is iets wat ik leuk vind om te verzamelen. Ik spreek geen Arabisch. Ik, um, en als ik dat hier naartoe haal, dan is dat een soort manier... om inzichtelijk te maken wat Saoediërs vinden. En, en in Saudi-Arabië was kennelijk wel iets aan de hand. Want in, in, in 911 1 1 uh, waren heel veel van die piloten waren jonge Saoediërs. Dus ja, die vind je niet 1, 2, 3 in Afghanistan. Er uh, waren geen Afghanen die in die vliegtuigen zaten. Dus ik had het idee dat dat misschien een aardige nieuwe blik op uh, de wereld zou werpen. Hoe het dan ging rollen was dat ik me, um, terwijl ik eigenlijk als amateur ergens gevraagd was om een tentoonstelling te organiseren, ik um, de, een beetje de Koran had zitten lezen, ook over de juridische vraag. Waarom het nou precies is dat mensen die geen moslim zijn niet naar Mekka kunnen. Want daar weten dan iemand ook niet altijd een antwoord op. Ja, want je bent jurist van huis uit. Ik heb rechten gestudeerd in Leiden. ja. Um, en ik had met een iemand daar een keer een discussie over gehad in, in Singapore, eigenlijk min of meer toevallig. Um, en de, de, de, maar toen heb ik, ik ben ik niet naar Dubai gegaan om te kijken of daar Saudische kunstenaars gingen. Ik heb wel de Koranen gepakt en, ge, en gelezen of ik een soort aanknopingspunt kon vinden voor beeldende kunst. En toen was er een verhaal over een gele koe die een plezier is om te zien. Toen dacht ik, hé, hey, een plezier om te zien, dat heeft wel iets met kunst te maken. En toen was ik ook even nieuwsgierig, wat is nou de duiding van dat verhaal van die gele koe? Wat betekent dat? En eh, toen ben ik gaan googelen. En toen bleek toevallig dat nou een van de meest vooraanstaande Saudische kunstenaars daar net daarover een kunstwerk gemaakt had. Die was weer vanuit een andere route bij hetzelfde verhaal uitgekomen. Dus zo is mijn eerste contact ontstaan met, eh, met een Saudische kunstenaar. En eh, toen kreeg ik contact met die kunstenaars. En die waren zo enthousiast over dat er nou een museum voor Saudische kunstenaars was. Die zeiden, Dit is het eerste museum wat zich interesseert in Saudische hedendaagse eh, kunstenaars. En dan ook zo specifiek daarmee bezig is. En toen, toen heb ik besloten: nou, dan wordt het ook echt het museum voor hedendaagse Zouwese kunstenaars. Nou, laten we maar eens even rondkijken, want er is genoeg te zien. En dan begin ik gewoon met de klok mee. Hebben we hier een werk van Riemann Vijssel? Dan zie je een grote zwart-wit foto met een traditionele camera gemaakt. Je ziet echt de ouderwetse soort pixels erin uh, van uh, Mina. Dan lopen we langs de bibliotheek, oftewel één Billy met boeken over Saudische kunst. Een Billykast. Hier hangt drie dingen boven elkaar. Het helemaal onderste is een grote. Lightbox, een soort lichtbox, dat geeft echt licht. Met daarin een, eigenlijk een Saoedisch verkeersbord. Met zowel Engels als Arabische tekst. En dat zegt Detour. Dat is van Abdel Nasser Garem. Dat is gemaakt voor de Arabische lente. Die is dus ook niet in Tunesië begonnen, maar hier op deze plek in 2008, zomaar zeg. En met het bord refereert aan van dit soort borden. Die staan in Saudi-Arabië bij roadblocks. En die roadblocks zijn gemaakt om terrorisme te bestrijden. En hij geeft, voert dat eigenlijk terug, zegt van jongens met rood kom je er niet. Die zal de detour, zal je toch in je systeem, in je hoofd, in je gedachten goed moeten maken. Dit is werk van uh, Ahmed Mater, uh, een dokter die in de buurt van uh, Mekka woont. En die uh, hier, hier een X-ray gebruikt in combinatie met een soort traditionele Koran-titelpagina. Dus een vrij groot ding. Anderhalve meter hoog. En het is eigenlijk een tweeluik, dus maar één helft van de tweeluik. Ik heb gewoon niet genoeg ruimte om het hier helemaal te hebben. En dat, zijn, dat is dus, we kijken hier weer iets ongeveer een meter groot. En uh, je zou kunnen zeggen: het is een schilderij, maar het is niet op uh, hout of op doek geschilderd. Maar op een heel veel rubberen stempeltjes. een van die kantoorstempeltjes? Zitten. Oh, ook weer stempeltjes. Die koopt hij okay, op. op, haalt het rubber eruit. En dat, dat plakt hij dan op. En, en het, hier heeft hij nog een soort Arabische en Westerse stempeltjes gemaakt. En, het, en je ziet een gele streep die hier, eh, een soort metafoor is voor de, de weg van de Koran. Maar ook letterlijk is het gele streep die in de weg, in de wegen, zit op straat in Saudi-Arabië. Een soort asfaltweg zou je erin kunnen zien. Maar wat het meest opvallend is, is eigenlijk een soort van geabstraheerde vorm... waarin je toch wel heel duidelijk de Twin Towers zou kunnen zien waar een vliegtuigje in vliegt. Ja, daar kan je je niet erg in vergissen. Je ziet, het officieel is het de voetgangersoversteekplaats heet... dus je ziet eigenlijk soort twee zebrapaden. Of twee strepen van een zebrapad. Maar die twee strepen zijn tegelijkertijd een beetje beeld van het World Trade Center... en dan zie je een vliegtuigje erin vliegen. En hier zie je de tweede, het brandtal. Je ziet hier zo de rook eruit komen. En dan kan ik je daar nog heel veel uitleg aan geven... maar je wou even een snelle ronde door het museum maken. Ja, maar um, ja, inderdaad, het is een... Uh, je geeft me nu een snelterreinvaagd, een, uh, yeah. een rondleiding... Uh, in het kleine museum, maar waar echt uh, heel veel te zien is. Um, en je noemt nu eigenlijk al nou, misschien wel drie dingen... waarvan ik dacht van, nou, dat, dat kan nooit in Saoedi-Arabië. Bijvoorbeeld uh, nou, verwijzingen maken naar terrorisme en 9-11. Het afbeelden van menselijke lichamen, al is het dan in een x-ray. Um, ik had niet verwacht dat het allemaal zou kunnen in Saoedi-Arabië. Op grond waarvan? Van mijn vooroordeel dat er eigenlijk niks kan in Saoedi-Arabië. Ja, laten we dan constateren dat het dus kennelijk wel kan, want het hangt hier aan de muur. Wat niet wil zeggen dat dat allemaal makkelijk gaat, maar het is wel. Ze zijn met een leerproces bezig. En er is, het is een soort stoeispel van wat kan wel en wat kan niet. En, um, en in feite kan er nog veel meer dan je denkt, maar op het moment dat je dan weer diplomaten erbij betrekt, dan gaan die dan wel weer eens moeilijk doen... omdat ze denken dat alles alleen maar leuk en aardig en reclame moet zijn. En kunstenaars willen ook wel eens wat zeggen wat niet leuk en aardig is. Maar is er in Saudi-Arabië en... geen sprake van censuur dan? Ik eh, constateer dat er zelfs buiten Saudi-Arabië censuur is... door Saudis ingrijpen op tentoonstellingen bij westerse instellingen... die sponsorgeld krijgen. Dus ik ga ervan uit dat in Saudi-Arabië dat zeker ook bestaat. Hoe gaan die kunstenaars daarmee om... Vind jij? Uh, die proberen grenzen te verleggen. En dat lukt ook onder uh, invloed van uh, uh, ja dat Saudi-Arabië. Ook in de leiding in de Saudi-Arabië zitten ook jonge mensen die er, misschien in Amerika opgeleid zijn en die gewoon dit soort dingen hartstikke steunen en zeggen. Nee, jongens, hartstikke goed. Laat maar, laat maar zien wat je denkt, ook in je kunst. Als uh, Lego de telefoon hebt... Dag receptie. Ja, ik hem maar naar de vijfde verdieping. Dankjewel. Dit is het verhaal van Ahmed Mater. Ahmed Mater al zaid Azeri wordt in 1979 geboren in Tabuk, in het noorden van Saoedi-Arabië. De eerste foto waarop de kleine Ahmed te zien is, wordt gemaakt als hij al op de basisschool zit. Het maken van afbeeldingen van levende wezens is immers niet toegestaan binnen het geloof. Het is één van die dingen die het lastig maakt om kunst te maken in Saoedi-Arabië. In 1998 begint hij aan zijn studie medicijnen. Een jaar later begint hij daarnaast traditionele kunst te maken in het kunstdorp Al-Miftaha. Al-Miftaha is een uitzonderlijke plek in Saoedi-Arabië. Een land waar tot voor kort geen musea, geen kunstboeken en geen galeries waren... en zich nog steeds geen kunstacademie bevinden. Al ontwikkelde zich tot een belangrijke plek voor jonge generaties kunstenaars van nu. Niet dat er aanvankelijk ruimte was voor de hedendaagse kunst. In Al werden traditionele kunsten beoefend. Handwerk, zouden wij misschien zeggen. Toch organiseert een groep Miftaga-studenten in 2004 een tentoonstelling... die radicaal breekt met alle tradities. Ahmed Mater is een van de organisatoren. Hij en zijn generatiegenoten hebben onder invloed van internet kennis gemaakt met westerse conceptuele en abstracte kunst. De westerse abstracte kunst bood mogelijkheden om de geloofsregel dat je geen levende wezens mag afbeelden te omzeilen. Ahmed als aanstaand dokter combineert in zijn werk wetenschap en traditie. Hij gebruikt bijvoorbeeld röntgenfoto's en Koranpagina's als inspiratiebron en magneten. Hij reflecteert op Mekka in zijn werk Magnetism, waarin een zwarte magneet ijzervezel zowel aantrekt als afstoot. Inmiddels is zijn werk aangekocht door belangrijke musea. Die internationale erkenning is belangrijk, ook voor zijn positie in Saoedi-Arabië zelf. Het geeft hem aanzien en de mogelijkheid verder te werken. En de dingen veranderen in Saoedi-Arabië. Begin dit jaar opende een grote tentoonstelling met hedendaagse kunst in de stad Jeddah, een unicum. De titel... We need to talk. In de New York Times zijn Mater... Saoedische kunstenaars willen praten. Ik denk dat de wereld moet luisteren. Vandaag ga ik voor het eerst van mijn leven een Saoedi ontmoeten. Namelijk kunstenaar Sami al-Turki. En het klinkt misschien een beetje stom... maar ik maak me druk over de vraag of ik hem als vrouw een hand mag geven. En of wat ik aan heb wel decent genoeg is naar Saoedische maatstaven. Oké, okay, mijn zorgen slaan dus nergens op. Sami ziet eruit zoals sommige van mijn vrienden eruit zien: geen theedoek op zijn hoofd en ook geen wit gewaad. Hij draagt gewoon een zwarte capuchon-trui, een spijkerbroek en sneakers. Oh ja, en hij was afgelopen jaar Blowlands en eet graag mosselen. Eet iets, want je wil muscles Have Mussels. <laughs> you like muscle? Of course. Yeah, yeah you do, do they have that in Saudi Arabia? Not really, but in Dubai we have the Belgian beer cafe. And in <laughs> Singapore too, you In 2007 was het werk van Altorki te zien op een tentoonstelling in New York met de veelzeggende titel Basically Human, oftewel voornamelijk menselijk. Misschien zegt dat wel genoeg over hem of juist over onze westerse perceptie van Arabieren. Ik vraag hem hoe er tegen kunst aangekeken wordt in zijn land. Hij vertelt dat de meeste van zijn vrienden denken dat hij gewoon werkloos is. I don't know about most of the country, but the majority of my friends ik uh, think I'm jobless and somewhat useless to de society in general. algemeen. Uh, my family thought so for quite some time, but I'm proving them wrong day by day, which is a good thing. En uh ja. Yeah. So Sami wilde geen ingenieur worden. Of zoiets als dokter of ondernemer, zoals de maatschappij van hem, en misschien is dat eigenlijk wel overal zo, wilde. In saoedi arabië zijn geen kunstacademies, en dus vertrok hij naar Dubai. Maar back home, it's uh, you know, we're not uh, in tune with uh, museums en art and all this stuff. It's not a recurring thing. Uh, so... I feel that yeah. Of hij ook alles wat hij wil, kan maken in saoedi arabië Dat hangt er vanaf hoe je wil leven, zegt hij. Als je uit de cirkel stapt, word je misschien niet meteen geëxcommuniceerd, maar word je wel een buitenstaander. Uiteindelijk is het beter binnen de kaders te blijven. If you choose to step outside that circle, you're I guess somewhat not excommunicated, but borderline to that sort of idea. There is a framework that you have to stay within. If you're outside of this framework, I don't know. I don't think you should go outside of this framework. I don't think it would be a smart move, let's say. Later die middag vertelt Sami dat zijn moeder helemaal geen last van haar boerka heeft. Ze hoeft nooit na te denken wat ze aandoet als ze naar buiten gaat. Oh ja, en zelf auto rijden? Ze moet er niet aan denken. Geef haar maar een chauffeur. Tja... Zo kun je er natuurlijk ook tegenaan kijken. Acht dagen later hoor ik op het nieuws dat een vrouw in Saoedi-Arabië onthoofd is vanwege hekserij. De verdict is shocking. De sentence is nog meer. Een Saudi vrouw is Her haar Practicing is and en sorcery Ruud Bosgraaf van Amnesty International. In Arabische media verschijnen wel eens berichten... waarin dan staat dat uh, Amnesty Saoedi-Arabië maar lastig valt. En daar zijn ze het niet zo mee eens. Waarom vallen jullie Saoedi-Arabië lastig? Nou, we vallen ze dus niet zozeer lastig... maar we zijn natuurlijk al, al tientallen jaren heel kritisch... over de, de mensenrechten situatie in uh, Saoedi-Arabië. Die is ronduit uh, zeer slecht. Uh, het is een van de landen die de doodstraf het meest uh, toepast... Uh, Vrouwenrechten is het uh, slecht meegesteld, rechten van migranten. Denk aan huishoudelijke hulpen hè, uit landen als Bangladesh en uh, de Filipijnen. Er wordt gemarteld en mishandeld in, uh, in gevangenissen. Denk ook aan de toepassing van uh, amputaties en uh, uh, ook het toepassen van, van zweepslagen. Uh, kortom, uh, er is wat dat betreft heel weinig vrolijks over de mensenrechten situatie in Soed-Arabië te, te vertellen. En ja, Amnesty is dan wel de organisatie die dat luid en duidelijk doet. Ja. Um, kun je verklaren waarom dat de Arabische lente... tot nu toe eigenlijk uh, niet uh, zich uitgebreid heeft tot saoedi arabië Ik denk dat uh, de, de, ja, de, de repressie in saoedi arabië uh, heel sterk is. Nou is die in een aantal andere landen ook wel, uh, wel sterk... Uh, het, het feit dat het land natuurlijk zeer rijk is. Men heeft, uh, heeft protesten voor een groot deel ook kunnen afkopen tot nu toe. Hè, door studenten die lastig zijn beurzen te geven in het, uh, in het buitenland. Ik denk ook wel door uh, toch ook de steun van, van de internationale gemeenschap. Vooral het Westen. saudi arabië is natuurlijk economisch. Hè, denk aan de olie. Maar ook politiek een heel belangrijk land voor Europa. Voor de Verenigde Staten uh, vooral. Dus men zal er alles aan doen om de Saoedi's te steunen om ervoor te zorgen dat het in saudi arabië in ieder geval rustig blijft. Dus er zijn heel duidelijk politieke en economische redenen... en, en in combinatie met de enorme financiële slagkracht van de Saoedi's... dat het tot nu toe in ieder geval tamelijk rustig is gebleven. Want er zijn wel demonstraties geweest, maar dan wel op, op zeer kleine schaal. Denk ook aan het beroemde geval 11 maart vorig jaar... van die ene man die daar stond te demonstreren op de dag van de woede... die de media te woord stond, vervolgens opgepakt werd en uh, overigens nog altijd gevangen zit je hoort nooit wat meer wat van hem maar hij zit nog altijd uh, gevangen Ja, Arnoud we zitten nu uh, in de bar van de Schouwburg op het Leidseplein zit je hier vaker? Ik, dit is op het Leidseplein en dat vlak bij mijn museum en het, de, de, het is niet zo dat ik honderden bezoekers de hele dag heb dus ik loop af en toe in plaats van te gaan zitten in het museum loop ik hier even langs en dan lees ik hier een krant en dan belt de receptie me. Eh, als er iemand is, zoals we het er net hadden. Ja. Oké, okay, nou dan uh, moeten we wachten tot er gebeld wordt. Ik denk niet dat dat nu vandaag nog een tweede keer gaat gebeuren, gewoon statistisch gezien. Maar you, you never know. Eigenlijk wel. Raar, want de laatste keer dat ik op, Facebook, op jouw Facebookpagina keek, toen had je volgens mij 310.000 vrienden. Ja. Yeah. En dat is maar drie keer minder dan het uh, MoMA in New York. Hoe kan het dan dat er dus uh, vanuit Pakistan en Indonesië uh, en Maleisië en zelfs Azerbeidzjan heel veel interesse is? En dat er in Nederland maar 150 mensen het leuk vinden en dat er maar ongeveer 10 bezoekers ongeveer per week komen? Nou, dat heeft, met, dat heeft met mijn marketingbudget te maken. Uh, ik, ik, ik ben niet lid van de bank Giro, Lotterij, zou maar zeggen. Dus ik kan niet overal flyers ophangen en drukwerkadvertenties doen. En dus het is geen desinteresse van de Nederlander of zo? De, de mensen die ik binnenkrijg zijn altijd echt enthousiast. En die vinden het een eye-opener. Maar het is, het is lastig om ze in het geweld van de communicatie hier te bereiken... tenzij je een groot budget hebt. Zou het niet zo kunnen zijn... Moet ik het misschien voorzichtig formuleren, maar dat mensen niet zo geïnteresseerd zijn in Saudi-Arabië, omdat dat misschien een negatieve connotatie heeft, of omdat ze dat weinig aantrekkelijk vinden. Ja, misschien dat mensen onbewust wel iets van een soort angstreflex hebben. Het is misschien ook wel een beetje in Engeland. En ze doen aan ik de vond... doodstraf, en dan krijgen mensen de doodstraf om, om niks, om, omdat ze veroordeeld worden vanwege hekserij of tovenarij. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Nou, ik denk dat je dat eenvoudig ziet. Dat zijn berichtjes die wij heel kort vaak in de krant zien. Vaak niet meer dan een paar regels. Waar weinig background uh, uh, gedaan is. Um, en het kan zijn wat zij hexer noemen... In, in werkelijkheid misschien eigenlijk iets, iets heel uh, anders uh, uh, is. Je, het, je zou het kunnen vergelijken. We hebben hier zo'n Jolanda gehad. Die dan mensen zegt, Jomanda. Die Jomanda. Die dan op een manier mensen wel of niet aanraadt naar een echte dokter te gaan. En dan toch ook door de strafrechter ter verantwoording geroepen kan worden. Als ja, ze maar wat je ook resenteert. van Jomanda vindt. U, wij zouden daar nooit de doodstraf geven. Of ook geen levenslange gevangenisstraf. Nee, maar we zouden, het zou best mogelijk zijn dat we dat dingen strafrechtelijk behandelen. Alleen wij zijn veel milder in onze straffen. Dat is, heel, dat is heel juist. Maar nou gaan we eigenlijk. Een stap verder dan ik bereid ben te doen. Ik, ik verzamel moderne kunst uit Saudi-Arabië. En ik, ben, ik probeer me meestal te beperken tot wat de kunstenaar over Saudi-Arabië zegt... En, wat, wat, en hoe zijn werk misschien te interpreteren is door anderen. Maar om nou allemaal politieke opvattingen over Saudi-Arabië te hebben... Dat, is, dat moet de journalistiek maar doen. Uh, maar, maar dat is mijn metier zeg maar niet. Maar ja, ik zie er natuurlijk wel wat van... Ja, en wat, uh, want ik ben nu heel vaak in jouw museum geweest. En op een of andere manier is mijn beeld van Saoedi-Arabië door die kunst en door die kunstenaars die allemaal een heel mooi verhaal hebben. En die eigenlijk ook meer kunnen maken uh, dan ik ooit verwacht had. Is mijn beeld van Saoedi-Arabië veel positiever geworden. Nu uh, spreek ik iemand van Amnesty International en die komt dan met een lijst aan mensenrechten schendingen waar uh, de honden geen brood van lusten. Wat vind je daarvan? Nou, dat, dat, dat, dan ben ik blij dat je beeld positiever is over die kunstenaars. Want dat is het beeld wat je krijgt. Maar uh, nogmaals, ik heb een functie. En de functie is dat ik museum ben voor hedendaagse kunst in Saudi-Arabië. En dan moet ik me ook beperken uh, in, in wat ik doe. Namelijk mensen laten zien wat die kunstenaars maken en over die kunst praten. En ik bedoel, we verwachten ook niet van Anne Goldstein, die hier het Stedelijk Museum doet... om alle Amerikanen uit te leggen hoe de Nederlandse politiek in elkaar zit. We verwachten wel dat ze kunst verzamelt, ook uit Nederland en ook uit Amerika... en dan laat zien wat die kunstenaars doen. En misschien wel hoe dat uh, reflecteert wat er in die samenleving speelt... maar ze moet dat doen aan de hand van de kunst. Nou, Dat wil ik ook daartoe beperken. Oké, okay, maar waarom vind je het belangrijk um, dat die kunstenaars... Hmm hun verhaal over Saoedi-Arabië hier kwijt kunnen? Het gaat mij dan niet om alleen dat ze dat hier kwijt kunnen. Het, het is mijn begrip dat Saoedi-Arabië dus een hele speciale rol... als custodians, beheerders van die grote moskeeën in Mekka... dat in de hele islamitische wereld naar hen gekeken wordt als een soort voorbeeld. En soms ook als een slecht voorbeeld. Maar sommigen vinden het een goed voorbeeld. Maar nou, dat in dat geheel er ook... Hedendaagse kunstenaars zijn in Saudi-Arabië die iets te vertellen hebben. Dat vind ik een interessant gegeven. En ik vind, heel eerlijk gezegd, die, die, die, die, die 14.000 mensen uit Algerije. die langs mijn pagina gefietst zijn op Facebook en even gezwaaid hebben, want dat is het eigenlijk. vind ik nog belangrijker dan die bezoekers die ik hier binnenkrijg. De receptie, hallo. Ja, Charles. Hoeveel zijn het er? Ja, twee. twee bezoekers. We komen Tot zo. Dit is het verhaal van Abdul Nasser Garem. Abdul Nasser Garem is een hoge luitenant-kolonel in het leger. Tijdens de Arabische lente werd hij uitgezonden naar Bahrein om daar te helpen de opstand te onderdrukken. Maar behalve kolonel is Abdul Nasser Garem ook kunstenaar. En niet zomaar een kunstenaar. Hij is de belangrijkste en de meest invloedrijke kunstenaar van Saoedi-Arabië. Eén werk van hem werd geveild door Christie's voor maar liefst 800.000 euro. En er is werk van hem aangekocht door grote musea in Los Angeles en Londen. In zijn werk zoekt hij het randje van het toelaatbare op. Hoe dat kan? Terwijl hij in het leger zit? Misschien wel omdat hij in het leger zit. Hij geniet aanzien, en niet onbelangrijk, de bescherming van de hogere legerleiding. De performances die hij op straat uitvoert zijn een gewone voedsoldaat niet aan te raden. In zijn werk reflecteert hij onder andere op de omgang met het geloof... het vertrouwen in westerse producten en op 9-11. Het bizarre toeval wil dat hij op de middelbare school een tijdje in de klas zat... bij twee van de kapers die zich de platter vlogen in het World Trade Center. Levens kunnen rare wendingen nemen. Het grootste probleem in saoedi arabië is volgens Garem dat het land leeft in het verleden... en mensen niet gewend zijn aan kunst... Dat Garem kunstenaar werd, deed zijn moeder verdriet. Zijn collega's, soldaten vonden het vooral raar. Later begon er waardering te komen, al nemen ze nog steeds afstand van Garem... zodra zijn werk kritischer wordt. Ook zijn vrouw vraagt nog regelmatig wanneer hij een stopt als kunstenaar. Maar als hij naar zijn talentvolle en creatieve dochters kijkt... voelt hij zich hoopvol voor de toekomst. Assalamu alaikum. Hoe meer ik weet, hoe nieuwsgieriger ik word naar Saoedi-Arabië. Ik wil het land met eigen ogen zien. Ik wil er naartoe. En ik ben bereid desnoods een borga aan te trekken. Welkom bij de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag. Voor de ambassadeur, Keith kies Hallo? Ja, hallo? Yes. Ja, met Amy uh, U gaat over de visa... Um, ik zou graag naar uh, Saoedi-Arabië willen om daar uh, uh, rond te reizen en een uh, tentoonstelling te bezoeken in Jeddah. Ja. Um, is dat mogelijk om dan een visum te krijgen? Ja, moet moet uitnodigen vanuit Saoedi-Arabië, van ministerie van Buitenlandzaken voor vrouwen. Ja, maar ik ken eigenlijk niemand in Saoedi-Arabië. Ja, dat kan niet dan. Dat kan niet zomaar gaan. Nee. Oh, wa waarom is dat? Dat is regels. Dat is de regel? O, ja. Oké, okay, en, en waarom is die regel er dan? Waarom is de regel? Ja? Yeah. Alles regelen. Waarom, waarom is de regel? Regel is regelen. Oké. Okay. Nou, nou, jammer. Dag. Ja, dag. Ja, ala, dag. dag. Nu heb je een museum... met uh, alleen maar Saoedi-Arabische kunst. Uh, en je kan wel zeggen dat... Uh, dit museum nou ja, een belangrijk onderdeel van je leven vormt, lijkt me. Um, maar je bent nog nooit in saoedi arabië geweest. Hoe kan dat? Uh, nou ja, hoe het kan, is omdat, ik, omdat, ik, omdat ik dankzij Facebook en internet met, met kunstenaarscontact contact kan hebben, ook zonder dat ik daar geweest ben, en ik ook kanalen heb om het hier te krijgen. Um, maar er is nog een ander. Ik krijg wel eens uitnodigingen om daar naartoe te gaan. Je kan namelijk niet naar Saudi-Arabië. Ik kan niet op de bonnen van je in mijn rugzak zeggen... weet je wat, ik ga eens lekker daar rondreizen... kijken wat, er, wat ik tegenkom in een boekwinkel zitten. Je moet wel even door iemand uitgenodigd worden. En ik krijg dat soort uitnodigingen uh, wel. Maar ik ken het land nog niet zo heel erg goed. En als je op uitnodiging komt... dan hoor je ook heel snel bij degene die je uitgenodigd hebt. En ik, uh, ik ben al een beetje zeg maar afwachtend, in de zin dat ik me niet wil binden aan één een. een beetje mijn neutraliteit bewaren. Ik verzamel van iedereen uit Saudi-Arabië. En ik wil niet bij een bepaalde galeriehouder horen of bij een bepaald ministerie. Maar ben je dan ergens bang voor? Nee, ik ben, ik ben, ik ben ergens uh, uh, bang voor. En als ik, maar ik, ik hou erg van mijn onafhankelijkheid. Uh, maar als je je dan voor jezelf afvraagt, is dat wel de goede approach? Had ik een... een uh, een boekje wat ik jaren geleden is gelezen heb van een Joodse schrijver... Isaac Basjevis Singer. En dat heb ik gelezen omdat ik toen in Polen was. Het boekje heette Duivels kunstenaar van Lublin. Ik was toevallig net in Lublin geweest. Dus Dan zie je zo'n titel en dan denk je dat moet ik lezen. Maar dat gaat dan over een, over een goochelaar... die een soort leven van allerlei kunsten... potsen, ook heel veel slechte dingen zeg maar, gedaan heeft... En die dan op het laatste besluit dat hij om de wereld niet uh, tot last te zijn zichzelf zo lekker inmetselt in een soort stenen huisje. En dat wordt dan, zolang je maar begint een soort status te krijgen. Uh, maar de aardigheid van het verhaal vind ik dat mensen dus naar hem toe komen. En dat hij niet meer de wereld opzoekt, maar dat de wereld naar hem toe komt. En die, die, die gedachte ging heb ik met dit museumpje ook een beetje. Van ik ga niet meedoen met die hele Nederlandse set die allemaal naar Dubai reist uh, om daar iets te vinden. Nou, maar de mensen van elders gewoon maar hier langskomen. En als ze dat niet de moeite waard vinden, dan hoeft het niet. Maar tot nu toe heb ik dan toch af en toe uh, een aanloop. En wat hebben we hier? Eh, een cadeau gekregen, een pak. Een cadeau is niet, want ik moet er nog wel voor betalen. Weet je van wie het is? Ja, nou, ik denk dat het van Mr. Seid. Ik werd gebeld eergisteren vanuit de Verenigde Arabische Emiraten, dat Mr. Sami mij wat wilde opsturen... en of ik nog de postcode wou geven. En dat heb ik toen gedaan. Hij beloofde mij een kunstwerk dat in basis in video... installatie is en dat heet Billboards. en Dat heeft hij gemaakt nog terwijl hij studeerde. Het oh, is een heel mooi houten kistje. Dit is een heel mooi houten kistje, ja. ja. En dat zit een slot. Dat gaat zo open. Dan gaan we het openmaken. Spannend. Kijk eens even, dit is echt hoge kwaliteit uh, afgewerkt. Heb je ooit zo'n mooie cd-dvd-doos gezien of niet? Dit <laughs> is hem. Okay. I can't stress enough how pointless they can be. Billboards. The illuminating walls, ja. Ja, billboards, Het zijn dus die hele... Ergens in die woestijn daar staan allemaal enorme grote reclameborden. En het is natuurlijk ook geen democratisch land, dus je kan niet zoals hier tegen de gemeenteraad zeggen van... Uh, haal die rot dingen uit mijn nou uitzicht. En hij heeft... Hij woonde daar geloof ik tegenover en heeft gewoon uit ergernis op een gegeven moment een soort ijzeren staaf gepakt. En is een half uur lang op de achterkant van zo'n reclamebord is hij met die staaf gaan rammen om dat weg te krijgen. Wat natuurlijk niet lukt. En daar is een video van gemaakt en zo simpel is het. En hoe voel je je nu met je ik mooie kist? Dat... Hij is een perfectionist. En dat straalt hier vanaf. En je weet dat ik hem ken. Hij is hier nu, nu al vijf keer langs geweest. Hij dus vindt het ook gewoon leuk om langs te komen. Dus ik ben hier aan het blijven. die nooit naar Mekka ging. Het werd gemaakt door Emi Colau. Techniek, Alfred Koster. Eindredactie, Anton de Goede. En deze documentaire werd gemaakt voor de VPRO. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Dat je dus niet alleen naar dat systeem moet kijken... hoe erg en repressief het dan ook mag zijn. En dat veroordelen, dat systeem, dat moet natuurlijk ook. Maar kijk intussen ook naar de mensen. Kijk naar wat de mensen in dat land te vertellen hebben. Laat het zien. En dat is kunst natuurlijk. Kunst moet altijd gezien worden. En u kunt dat zelf zien, die kunst. Dan moet u wel even reserveren. Dat kan telefonisch. Dan wordt Arnoud help gebeld En dan verlaat hij zijn kopje koffie om de deur voor u open te doen. Kijkt u voor zijn telefoonnummer en alle andere details... De Collectie van het museum en een overzicht van de Saudi-Arabische kunstenaars en het adres van het museum, ook zeer belangrijk. Kijkt u voor dat alles op www.greenboxmuseum.com. www.greenboxmuseum.com. Ja, het is natuurlijk goed om in, in deze tijden waarin wij zo van het navelstaren zijn en onze. Uh, eigen benzinedieven bijvoorbeeld belangrijker vinden dan de toestand in Syrië. Want daar opende het bulletin vanmorgen mee... met de twee benzinedieven die in Hengelo waren gearresteerd. Het is belangrijk om onze blik over de grenzen te blijven werpen. En dat kan dus. En dat kan dus ook gewoon in ons eigen Amsterdam. Want als je niet naar Saoedi-Arabië kan... nou ja, dan haal je Saoedi-Arabië zelf maar in huis. Het is tijd, dames en heren, voor de laatste aflevering alweer. Deel 8 van de Encyclopedie van Nederland. Vorige week deden de makers de S en de T en de R. En nu doen wij de U. Wij gaan vanaf van een vaderlandse uh, soepfabriek... naar onze favoriete tijdsbesteding. En dan eindigen wij met het lied der liederen. De Encyclopedie van Nederland. Nederland heeft er onlangs nog van genoten. Snert. Maar het is niet noodzakelijk alleen om de winter dat het land dat consumeert. Een van die producten van U. Unox, de ook vooral. Unox, Unox wordt gemaakt in, in Os. is een van de bedrijven van Unilever. Unilever is nog een van de grote Nederlands-Britse Nederlandse multinationals. Voor ons leuk omdat Mark Rutte er heel lang heeft gewerkt. En uh, ja, de snert is denk ik, de snert is een van hun meest verkochte soepen. Het is niet het oudste uh, soepje, dat was volgens mij de tomatensoep. Maar uh, er zijn 17 mensen fulltime bij Unox bezig met de ontwikkeling van de erwtensoep. En wat erin gaat is geheim, roepen ze. De basis is erwtenpuree, nou dat zal dan wel. Echte snert maak je natuurlijk gewoon zelf. Van uh, krabbetjes of een varkenspoot of gewoon carbonaatjes, als je dat vies vindt. Knolzelderij en bladzelderij, een beetje peterselie en rookworst. En dan ja, Hema-rookworst of rookworst van Unox of gewoon van de slager bij jou om de hoek. Want dat is toch ook al meestal de lekkerste. Weinig vaderlanders die beseffen dat bijvoorbeeld die worst en de snet onderdeel zijn van een heel totaal aan merken onder die vlag van Unilever. Ja, Blueband, Omo, Doof, Rexona, Calvé, Bertolli. Ze hebben er nu nog uh, 400. Ze hadden er een paar jaar geleden nog 1600. Dus ze hebben het aantal merken enorm teruggebracht. Want het werd een beetje verwarrend. Zeus Meisje was een van de meest bekende. Beetje een tutje. Ontzettend tutje. Een krenterig kreng met uh, geen cent te veel hoor. Nee, dat is helemaal niks. We nemen die producten ook wel graag mee op een andere vaderlandse liefhebberij. Dan nemen we bijvoorbeeld een pond voor de vee. Vakantie. Het cliché wil dat Nederlanders allemaal met de caravan op vakantie gaan. Dat dat altijd een caravan van het merk kip of hobby is. Dat de caravan is volgestouwd met aardappelen en pindakaas en hagelslag. Natuurlijk ook hagelslag. Het valt wel mee. Er zijn in werkelijkheid ongeveer een half miljoen caravans in Nederland. En, en 6% van de kampeerders neemt inderdaad al die spullen mee... De rest uh, koopt intussen gewoon olijfolie en enge inheemse producten. We zijn er niet meer zo huiverig voor als vroeger. We doen dat nog niet zo lang met z'n allen op vakantie gaan. En we gaan graag naar het buitenland, naar verre buitenlanden om ons te onderscheiden. Vakantie is ook op allerlei manieren toch een statussymbool. Ja, maar niet voor iedereen. Uh, Frankrijk staat nog steeds met stip bovenaan als meest populaire vakantiebestemming. En uh, meteen daarachter komen toch ook al voor de hand liggende bestemmingen als Duitsland, Italië, België, Oostenrijk. Uh, ik geloof dat Dubai op dit moment sterk in opkomst is en Costa Rica ook. Maar dat is echt een heel kleine groep toch maar die dat doet. 80% van de Nederlanders gaat op vakantie, dat is veel. Nederland heeft de hoogste uh, vakantieparticipatie. ...van Europa. In 1954 was dat nog 20 procent, dus dat is enorm gestegen. Maar dat heeft natuurlijk allemaal veel meer te maken met de welvaart die vanaf de jaren 60 zijn intrede deed... En uh, ja, het, het reisje langs de Rijn of, of naar het pension in de, op de Veluwe... of uh, gewoon naar het strand met broodjes en koffie mee... maakte vanaf toen pas plaats voor verre bestemmingen. En dat staat symbool, dat geldt voor een kleine groep wel. Die willen, mensen willen, willen avontuurlijke reizen, gaan ergens diepzee duiken... of uh, spannende dingen doen, of naar de Noordpool of de Zuidpool. Maar het blijft nog steeds maar een kleine groep. En we houden het ook graag dicht bij huis... maar dan nemen we wel de boot van de wal vandaan. Naar het Wad. Dan gaan wij naar de Waddeneilanden... Waddenzee, die met de W van het Wad, weg van de wal op vakantie. Ook iets oud-Hollands heeft. Ons iets knus geeft, zoekend naar de rust in onszelf. De Waddeneilanden, dat is het oude Nederland. Die, uh, die zien eruit zoals Nederland er in de jaren 50 ook uitzag. Dorpjes zijn daar nog echte dorpjes met een kerk in het midden en een paar mooie, lieve, kleine huisjes ernaast. Je hebt er een fietsenmaker, dat is trouwens het mooiste beroep op een waddeneiland, want dan vuur je die fietsen ook. En alle toeristen springen erop en fietsen zich helemaal wezenloos. Uh, alles is daar nog overzichtelijk. en uh, uh, Je hebt er pensionnetjes waar je s'avonds aanschuift om een heerlijk varkenshaasje met champignonsaus te eten. Of een tong Picasso, allemaal dingen die, uh, die op het vasteland al lang en breed van de menukaarten verdwenen zijn. Uh, mensen zoeken er niet alleen de rust. Dat is het cliché. Dat wij er naartoe gaan om onze kop te laten leeg, waaien. Maar goed, dat kun je op een dijk uh, uitstekend uh, ook. En uh, op de Veluwe ook. De Waddeneilanden hebben iets knus, iets overzichtelijks en iets nostalgisch. Ze zijn ook echt overzichtelijk. Ze zijn klein. Kinderen op school leren het Ezelbruggetje, TV, Tas, Tessel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog En daarnaast nog Rottemeroog en Plaat. En uh, Plaat is eigenlijk vooral bekend. Voor oudere Nederlanders die misschien nog weten dat in 1971 Jan Wolkers en Godfried Bomans er allebei een weekje hebben doorgebracht. En de een vond het geweldig, Wolkers die kon zijn lol niet op en werd werd droever en ellendig en ging snel dood. Ze worden wel ontdekt als locaties voor evenementen. Ter Schellings Oerol, Vlieland, The Great White Open, Americana muziek. Ja, en Vlieland is ook nu de plek waar een nieuwe televisieserie met Monique van de Ven in de hoofdrol zich afspeelt. Die wij allemaal nog kennen als Lopke van Silde Strandje, het andere grote eilanden uh, tv-drama. Worden ze niet verpest? Ze worden een beetje verpest door mensen die daar huisjes kopen en, en uh, daar maar vier weken per jaar wonen. Door, door nuffige vaste landers. Die, uh, die trendy willen doen en die andere dingen willen eten... dan dat varkenshaasje met champignons en, en, en hip op zo'n eiland willen wezen. En dat, is, dat, dat, dat, dat tast het karakter misschien nog wel meer aan... dan allerlei dreigende gasboringen en dergelijke. Op de Wadden bereiken we zo het slot van onze reis door Encyclopedia van Nederland. De X-factor van de Y en de Z van ijzig hebben we al behandeld bij het schaatsen. We moeten afsluiten met de W, ons geuzenlied. Wij sluiten af met een plechtige versie van het Wilhelmus, ons uh, volkslied sinds 1932. Iets wat veel mensen niet weten. Die denken dat het al ons volkslied is sinds uh, Willem van Oranje, ons bevrijden van de Spanjaarden. Een ernstig misverstand. Onder leiding van de Staten-Generaal werd Nederland een modern land. Een voorbeeldland. Een voorbeeld onder andere voor de Verenigde Staten van Amerika later. We hadden toen geen volkslied. Dat kwam pas in 1815. Toen we voor het eerst een Nederlandse koning kregen, Willem I. Nadat daarvoor even de boel van Napoleon had proefgedraaid... Uh, kregen we een, uh, een, een koning en toen moest er ook een volkslied komen, want we waren een land en elk land had een volkslied. En dat werd niet het Wilhelmus, uh, dat werd wie Nederlands bloed door daderen vloeit, van vreemde smetten vrij. Van Hendrik Tollens, de, toen de nationale dichter, en dat uh, deed dienst tot 1932. Daarna vond men toch die, die zinsneden van die vreemde smetten, met name met ons uh, koloniale deel van Nederland, waar toch veel mensen rondliepen met vreemde smetten, die vonden dat niet zo prettig. Het orangistische element werd versterkt, dus uh, toen werd er toch gekozen voor dat Wilhelmus, wat oorspronkelijk een, een, een geuzelied was. Op een Franse, Franse melodie, een vrolijke melodie, het was een marsmelodie. In de, in de 19e eeuw, onder, onder invloed van de romantiek, kreeg dat statige en dat, dat, dat, dat uh, hele plechtige van, van wat het Wilhelmus nu nog steeds heeft. Met die slijmerige tekst van Willem van Oranje. Over die Spaanse koning gelooft toch niemand? Afschuwelijk, ja, het meest afschuwelijke moment was natuurlijk het, uh, toen het Wilhelms werd gespeeld tijdens de finale van het WK in, in 2010. En uh, wij ons al bij voorbaat neerlegden bij de, bij de Spaanse uh, heerschappij. Nee, dat Wilhelms is een, is een, is een erg, uh, uh, erg slijmerig lied, ja, dat mag je wel zeggen. Uh, de, de, de, de, de, vrij en onverveerd, maar ondertussen toch uh, de Spaanse koning altijd geëerd. Hoe dan ook blijft dat Wilhelmus goed voor de marketing van een Nederlands gevoel. Beter dan Holland über alles. Nou, dat is toch uiteindelijk wat, wat die volksliederen doen. Hè? Die, het is de melodie bij het, bij het nationalisme. Die de identiteit van een land begeleiden, de, de, de grootheid van een land, de geschiedenis van een land. En je kunt bijna altijd zeggen, het zijn falsificaties. De, de heilige drie eenheid die mij op de lagere school nog werd bijgebracht. God Nederland en Oranje, die mystificatie, die mythe, die wordt daar toch in, in, in muziek gevat. En daarmee wordt er toch een beeld geschapen wat uh, van geen kant klopt. Geen smart lab, toch onze soundtrack. Ja, wanneer straks in, in Londen misschien een Nederlander een gouden medaille gaat winnen bij de Olympische Spelen, dan gaan we daar toch weer uh, met tranen in de ogen naar zitten luisteren. Een heel zielig traantje. Ik vond het vroeger wel mooi als om 12 uur de radio was afgelopen en dan het Wilhelmus nog even klonk. En dan werd het heel rustig en kalm uitgevoerd en dan hoorde je er geen woorden bij. Het was alleen de muziek. Het Wilhelmus is heel mooi zonder woorden. Het is een prachtige melodie. Ze moeten verder met hun rotpoten van ons Rot Wilhelmus afblijven. Nou, ik vind de, de, de gitaaruitvoering die we nu acht keer hebben gehoord vind ik toch wel heel fraai. En wat mij betreft mogen we die nu vanaf nu gaan promoten. Ja, laten we die voortaan draaien als er uh, een voetbalwedstrijd gespeeld moet worden... of als er een huldiging is en op 4 mei... hoewel, dan zullen er toch een aantal Nederlanders zijn... die toch wel zullen denken van nou, ik hoop maar niet dat hij dat een gouden medaille gaat winnen... want dan krijgen we dat verschrikkelijke lied weer. Dat koper, dat is misschien toch wel, wel, wel statig. Dat is toch, dat is toch wel passend. De encyclopedie van Nederland werd gemaakt door Jeroen Wilaert en Wilma de Rek en Bert Wagendorp van de Volkskrant... En mocht u nou een boek willen hebben van deze encyclopedie in Nederland... want hij bestaat ook in druk, mailt u dan uw lemma's, uw begrippen... uw fenomenen die u over Nederland nog niet heeft gehoord in deze hele serie. En dan maakt u kans op dat boek. Redactie apenstaatje Dat is ons adres. Redactie apenstaatje Volgende week de documentaire Ja, het komt wel goed. Professor Dr. Jacqueline de Savonin-Loman, uit 1933. Zij is wetenschapper, D60 Politica. En sinds haar 70ste jaar is zij cabaretier. Ik bedoel, je kan er niet laat genoeg mee beginnen. Het kan. Zij heeft een nieuw programma, daar trekt zij mee door Nederland. En Corine van der Hoeve volgt haar op die reis. Hier zometeen de sport. En eerst het journaal natuurlijk. En wij zijn er volgende week weer. Dag, luisteraars. Dag, dag, dag, dag. Lekker stroopwafel. Het einde van het weekend. Start zijn van een nieuwe week. Zondagdag van 12 tot 2, Radio 1. Echte Jannen, de zinderende show van Pound. Met... Jan Roos en... Ikzelf. Jij ja, ik, ja, ik, ja, ik moet en zeggen. dat ja. nou, doen we dat. Nou, We doen nog een keer. Het, het einde van het weekend start zijn van een nieuwe week. Zondagnacht van 12 tot 2, Radio 1, Echte Jannen. De zinderende show van Poon met... Jan Roos en... Jan Heemskerk. Luister en wees geen Johan. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ja.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 Dit is Radio 1.